Marjette Krol met het NOS Journaal. Alles lijkt erop dat het vermiste meisje Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne Bos zijn gevonden. De politie heeft bekendgemaakt dat in het water langs de A59 bij knooppunt Empel... een donkere Kia Picanto is gevonden, met daarin twee overleden personen. Verder heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De auto, waar al twee dagen naar werd gezocht, is gevonden op zo'n 40 kilometer van Raamsdongs bij een dagbesteding daar waren de twee maandagmiddag vertrokken op weg naar Hebers huis in Vught. Wat er onderweg is misgegaan is nog niet duidelijk. De afgelopen twee dagen is met man en macht gezocht naar het tienjarige meisje en haar 26-jarige begeleidster. De financiële positie van de vijf grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal verder verbeterd. De fondsen hebben behoorlijke verliezen geleden op de financiële markten maar dat wordt gecompenseerd door de stijgende rente... blijkt uit de kwartaalcijfers van de grootste pensioenfondsen. En dat betekent dat naast de stijging van de AOW met 10%, het pensioen van veel gepensioneerden... volgend jaar nog wat verder verhoogd kan worden. De gemeente Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd... te onderzoeken of complotdenker David Icke... de toegang tot Nederland kan worden geweigerd... De omstreden Britse spreker is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november. De burgemeester, politie en justitie vinden dat ongepast. De Britse klomp Plotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. En RKC Waalwijk en Vitesse liggen na de eerste ronde al uit het toernooi om de KNVB-beker. De eredivisieclubs verloren vanavond van een amateurclub. De treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0. En Kozakkenboys tegen Vitesse eindigden in de reguliere speeltijd in 2-2. En uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen waarbij de Kozakkenboys wonnen. Het weer vannacht bewolkt en 4 tot 7 graden. De komende ochtend gaat het regenen. Later op de dag meer zon en dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Too, too hard to find But it doesn't mean You ain't been on my mind Will you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 this make to kind of Is echt Zou de sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. En we moeten niet hier dan behalen verzingen. Zingend naar de foto's aan de muur van mijn kinders. De vinders in de baard zijn allemaal dood. Er komt een zure lint door de keel omhoog. En de kop van de beest lijkt te veel op mij. Ze zegt, ze kan het beter krijgen en ze hebben gelijk, want het is winter in voor die.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 Know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. When you're going down I know your arms be up Reaching out from Somewhere beyond the clouds You make me feel